Start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Sommige pakketbezorgers zijn volgens de rechter wel degelijk in dienst van PostNL... en hun contract kan niet zomaar worden opgezegd. Volgens PostNL zijn de pakketbezorgers ingehuurd als zelfstandig ondernemer. De rechtbank in Noord-Holland vindt dat er bij twee pakketbezorgers wel sprake is van een dienstverband... omdat PostNL zeer gedetailleerde instructies geeft over hoe de bezorgers hun werk moeten doen... en eisen stelt aan de kleding, de schoenen en het bestelbusje waarmee pakketten worden vervoerd. In een zaak vindt de rechtbank dat een ondernemer wel zelfstandig is... omdat hij ook ander werk heeft en al zelfstandig was... voor hij bij PostNL ging werken. In Groningen is wisselend gereageerd op het besluit... om de gaswinning volgend jaar te beperken tot 27 miljard kubieke meter. De Groninger bodembeweging is gematigd positief... omdat minister Kamp zich aan de uitspraak van de Raad van State houdt... maar zegt wel dat de minister meer had kunnen doen. Milieudefensie spreekt van een gemiste kans en een klap in het gezicht van de Groningers. De milieuorganisatie overweegt om opnieuw naar de rechter te stappen. Volgens Milieudefensie zullen er meer aardbevingen plaatsvinden als de gaswinning niet wordt beperkt. Drie jongens van 15 en 16 jaar zijn opgepakt omdat ze mogelijk de brand hebben aangestoken in een zwembad in Juliana Dorp. Vorige week zaterdag ging dat zwembad in vlammen op en ook een restaurant en een bowlingbaan. Niemand raakte gewond. En jongeren die in de sportsector werken worden vanaf volgend jaar als volwassenen betaald, meldt vakbond FNV. In de nieuwe cao voor de sportsector is het jeugdloon afgeschaft. Onder die sport-cao vallen ruim 3500 mensen, die werken onder meer bij sportbonden zoals de KNVB. In een aantal andere sectoren was het jeugdloon al afgeschaft. Het weer tot slot, het is bewolkt, maar het blijft droog. Morgen is het ook wisselend bewolkt, alleen in het westen kan lokaal een spatje regen vallen. Het wordt dan van 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A10 de ring van Amsterdam op de ring zuid. Voorknaalpunt Nieuwmeer 6 kilometer door een ongeluk. Richting Den Haag zijn daardoor ook twee rijstroken dicht. Op de A44 Den Haag Amsterdam bij de afrit Noordwijkerhout 4 kilometer door politieonderzoek. Daardoor ook file de andere kant op en in beide richtingen zijn ook de afritten dicht.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 Ja, nu heb ik wel geluid. Ja, welkom, luisteraars. Welkom terug bij het Tweede Uur van Zandvoort Draai door. De laatste uitzending in 2015 van dit programma. Straks speciale gasten hier aan tafel. Onder meer Joop Van Es en Jootje heb ik begrepen. Jo ja, Jootje Donker. En daar valt van alles over te vertellen. Dat gaat Joop straks doen. Maar we gaan eerst uh, uh, gaan we bidden met z'n allen. En uh, dan zou u denken, ja, bidden, ja, want we willen graag een witte kerst. Ja, en, en, en, wit, en die witte kerst die schijnt er niet aan te komen. Het wordt alleen maar warmer, warmer, warmer. De aarde war die warmt op. Dus de kerstballen, die warmen ook op. Uh, uh, weinig tijd voor een piekervaring in de zin van een witte kerst. Maar we gaan, uh, we gaan Willem Bruist, die hier in Zandvoort er alles aan doet... om ons toch een witte kerst te bezorgen. Die gaan we gewoon vragen, Willem. Slinger er eens even een Bing Rosby nummer in. Dan nou komt het helemaal goed met de witte kerst. Olay. Ik dreaming of a van. Christmas. Just like the ones I used to know. Where the tree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 card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Christmases bewaard. Ja, was het maar waar, was het maar waar. Nee, het zit er niet in dit jaar, luisteraars. Uh, als we de uh, weermannen overal in het land mogen geloven, dan wordt het een warme, een groene kerst. Eerder een kerst onder de palmbomen. Dus uh, we zullen er een paar laten plaatsen op het strand van Zandvoort. Kunt u de bikini aan en achter het glas gewoon lekker van de kerst genieten. Hier op het plein aanwezig ook uh, Joop van Es. En hij heeft een speciale dame meegenomen, Joop. Ja, ik weet ik weet alleen de naam Jootje, maar ik weet eigenlijk de achternaam niet. Mag ik, mag ik een beetje een op die microfoon? Ik heb de microfoon. Uh, uh, technici, uh, onze, onze Joop die, uh, die probeert ja, te. Ben te ja, ja. Ben ik er? Nee, ja. nog niet Joop. Nee. We even kijken. Hij wordt aan gewerkt aan de techniek. Hij staat kennelijk uit. Ja, nu ben ik, nu ben ik er wel. Nee, nog steeds niet. Nee, nee, nog steeds niet Joop. Oh. Nou, zal ik het maar zeggen dan? Nou, Joop, je krijgt mijn microfoon. Nu komt hij. Oh. Ja, um, uh, heel speciaal, want het, uh, de microfoon doet het niet bij uh, CFM en dat uh, ben ik eigenlijk niet gewend. Doet u het nu wel, Willem? Ja, ik hoor je toch? Hij doet het nog steeds niet goed, maar wie heb ik meegenomen? Oké. Okay. Nee, ze, ze is uitgenodigd geworden en zij heeft mij meegenomen. Dat gaat over Jootje Donkers. Okay. Jootje Donkers is een kerstengel. <lacht> echt wel? Ja, echt Echt wel. Ja, dat is echt een maand wel. of vier geleden is zij heeft zij een initiatief genomen voor een Facebookpagina. En die Facebook pagina die heet diensten en wederdiensten. En dat gaat allemaal om de minder bedeelde en eenzame mensen. Ja, dat ben jij. Maar, maar hoe, hoe vindt ze die Joop? Heeft ze een.. Heeft ze een, uh, moet er gewoon, heeft ik... een antenne daarvoor? Of, nou, er zijn al 2000 mensen zo'n beetje uh, lid van die pagina. En je hebt dus een gigantisch netwerk. Ja. En laat er maar een jootje over, dat komt allemaal goed. Ze staat hier naast, maar misschien wil ja. ze het zelf vertellen. Ja, hallo. Ja. Um, dat netwerk dat vind ik door, um, door de mensen kenbaar te laten maken. Uh, help je buurman, help je buurvrouw. Dichterbij. En door... Dichterbij de microfoon. Oh. <laughs> En door uh, ook lotingen te, plaatsen, uh, te laten maken. Dus ik verloot loodjes voor uh, dierentuinen. Ik verlootjes voor armbandjes. En dat zet ik dan ook op de bazaar. En de bazaar is natuurlijk heel groot met Corrie van de Burg. En dan zeg ik, word lid en lood mee. En zo van het een komt het ja. ander. En zo... Maar nu heb jij, uh, heb jij het initiatief genomen. Of jullie, jij en Yvonne het initiatief genomen. Ja. Om eenzame mensen met de kerst bij elkaar te halen. Ja. Er zijn heel veel mensen die boven de 55 plus wordt er in de stad veel gedaan. Heel veel. Ik ben nu zelf, zelf uh, 45 en daar wordt niet zoveel voor gedaan. En dan moet je wel een netwerk hebben om gezellig kerst te kunnen vieren. En heel veel mensen hebben dat niet. En heel eerlijk, ik dus ook niet. Dus ik uh, dacht zoiets van ja, als ik dan uh, lekker in mijn eentje op de bank plof en een zak chips, dan is het wel goed. Maar ik... Wilden wilde dat andere mensen ook de liefde en het kerstgevoel zouden krijgen. Warm te brengen. Warm te brengen en liefde te brengen. Zodat we spelletjes kunnen doen, een kaartje kunnen leggen. En um, dankzij de media. Of de, de middenstand van. Uh, zoals uh, de Kaashoek, Patrick Berg, Hoorderman, de, de, de Slagerij. Ja, wordt dat mogelijk gemaakt. Ja. En ik zet mijn deur open de eerste, twee, eerste kerstdag. Dan mag je je aanmelden op mijn site. En de tweede kerstdag. En de derde kerstdag mag iedereen komen. Want dan gaan we maar de... met een maximum van 12. Twa meer kan je niet kwijt in je huisje. Nee, klopt. De want anders wordt het, ook, het te he? druk. Nee, 12 mensen. En maar dan... het, wordt, het wordt een gezellige. Er, er is een hapje, er is een drankje. En allemaal mogelijk gemaakt. Door de, door de plaatselijke niet, niet detailhandel. Alleen, niet alleen de middenstand hoor. Maar er, is een, er zijn twee anonieme donaties geweest. Ja. En die spreken boekdelen. We gaan er niet over uitweiden. Maar, die hebben flink gesponsord, bedoel je? Is geweldig. geweldig. geweldig. Ja. Nou, dat is hier allemaal mogelijk in Zandvoort. Maar we hebben natuurlijk hier de, de initiatiefnemers ons ontstaan. En ja, die moet wel een uh, enorm hart in de, de, de borst hebben. Ik hoor, het, dus, ik hoor het hier vandaag kloppen. Ze is een en al hart. Een en al hart is ze gewoon. Maar dat ja. een thee. Maar hard met een Hart met een T hoor. Ja. En ze uh, uh, zo zacht als ik weet niet wat. Uh, ja. Ik mag er ook sinds kort mijn chauffeuse noemen. Ja, oké. Okay. Nou, we, raad... we hebben nu natuurlijk kerstje ook. Maar, maar het hele jaar hebben we natuurlijk mensen behoefte aan warmte en, en liefde. Dat en ik, ik denk niet. zomaar dat dit een dame is die het niet alleen maar nee. rond de kerstperiode doet. Dus ze is er doen, al vier maanden mee bezig. Ze is eigenlijk geboren uh, uit uh, dat ze voor, voor mensen die het niet konden of niet wilden en eens waren ging koken... Dat is eigenlijk een beetje uit de hand gegroeid, Jootje. Ja, klopt helemaal. En dat is eigenlijk de, de, de, de drijfje geweest om die Facebookpagina, diensten en wederdiensten op te zetten. En dat te gaan doen binnen Zandvoort, binnen de, de eenzame mensen. En, uh, die mensen die het financieel niet zo, zwak, niet zo moeilijk hebben. Of heel moeilijk hebben, ja, dat bedoel ik. Nou heb ik. Via de nationale nieuwsmedia heb ik begrepen dat er een hoop mensen zijn. Niet alleen in Zandvoort, maar in Nederland en misschien wel overal ter wereld. Die zo rond deze tijd extra uh, die eenzaamheid voelen. Ja, ja, ja. Uh, dus niet alleen in Zandvoort. Maar het is mooi dat je natuurlijk hier in Zandvoort wel iemand hebt die het al oppakt. Ja, um, normaal gesproken uh, hebben instanties binnen een gemeente, officiële instanties, met de kerst eigenlijk weinig. Want die zijn dicht over het algemeen. Ja. Joodje is open. Oké, okay, altijd. En, en, mag ik? En dat is een hele grote drempel voor sommige mensen. Die durven niet. En omdat ik best wel spontaan en vrij over kan komen en zeggen: kom maar hier. Dan durven mensen wel te komen. En mensen durven dan uh, in een privéberichtje bijvoorbeeld. Um, en mijn nummer weet eigenlijk ook iedereen. Die durven mij op te bellen. Jolanda, ik zit met een probleem. Kan jij mij hiermee helpen met de gemeente? Jolanda, ik zit met uh, vervoer. Ja. Ik moet naar het ziekenhuis. Jolanda, ik ben ziek. Mijn hond moet uitgelaten worden. Nou, en zo regel ik dat in, met een ja. rooster. Met alle mensen van diensten en wederdiensten. De een die kan zijn ramen niet lappen. En de ander die... Bakt een appeltaart vanwege die ramen. Ja. Hey, maar Jolanda, dat, dat betekent dat je het ook niet helemaal alleen af kan denken. En dan heb je ook een hoop mensen om je heen die daar uh, ook behulpzaam in zijn. Um, de mensen die bieden uh, hun eigen diensten ook aan. En um, als er een dienst gevraagd wordt, dan ga ik vragen aan die mensen, aan andere mensen. Dan kijk ik op hun site en dan kijk ik hoe en wat. En dan vraag ik, jongens, help me. Help me uit de, uit de boot. Ja. Want ik kan het niet alleen. Ik ja. red het niet alleen. En dan krijg je dus... een persoonlijk bericht en dan. Uh, dat... We raad ze dat helemaal regelen. Ja. Dat komt goed. En nou, over haar, uh, al haar activiteiten ook uh, vertelde jij me net buiten de uitzending. Er is ook een krantartikel inmiddels uh, verschenen. Ja, klopt. Uh, dat, is, uh, in... dat was ook met in de, in de kerstgedachte, Charles. Ja. Um, ik heb geschreven, zij is een kerstengel. Ja, ja. ja. Is Bengel. Ook. Kerstbengeltje. Ja, ja, ja. Maar zullen we daar later op, straks op terughouden? Ja, want we gaan eerst weer voor de mensen hier op de ijsbaan... en voor alle ouders aanwezig... die lekker aan de warme chocola en aan de gluwijn staan... een lekker stukje muziek. En, uh, het kan helemaal niet fout gaan, want Willem heeft zoveel muziek meegenomen. Willem Bruis, uh, u kunt vanaf 8 uur vanavond... Trouwens ook naar Willem luisteren, want die gaat gezellig nog een, een vol uur door met het leveren van prachtige kerstmuziek hier bij de IJsbaan. Willem, wat had je voor ons klaarstaan? Ja, wat heb ik klaarstaan? Ik heb uh, een heel mooi nummer klaarstaan van Blue Springsteen. Bruis Springsteen. Ja, ik draai hem voor je. Heel mooi. Blue Springsteen. I'm in the town. Ja, hij heeft wel een beetje iets van Willem Bruis, bruisende Springsteen was dit, Bruce Springsteen. En als die man gaat, gaat spelen, als hij overal ter wereld zijn concerten geeft, dan verzamelt hij een arsenaal aan muzikanten om hem heen. Allemaal vrienden en vriendinnen en dan bouwt hij een feestje en dan weet hij van geen ophouden als u naar zijn concert toe, toe gaat en u denkt ik ben twee uurtjes onder de pannen ja kan en je kan niet stil blijven staan dan kan, dan kan dat zomaar vier uur worden hier eh, te gast eh, luisteraars Jolanda eh, Donkers en eh, ja u kent haar misschien beter als Jootje en eh, onze Joop van Es eh, die eh, ook over haar heeft geschreven in de krant en eh, niet voor niets want Jolanda eh, Jij doet hier heel goed werk en je hebt nog een bijzondere mededeling, want je hebt aankomende zondag nog iets speciaals voor de kinderen. Ja, ik heb uh, samen met alle, alle leden van de diensten en wederdiensten, wat te vinden is op de Facebookpagina, hebben we een inzamelingsactie gedaan om uh, minder bedeelde kindjes toch een leuke kerst ge te geven. En uh, ik heb heel veel speelgoed. Ik denk ruim wel 15 zakken speelgoed. Kleding, schoentjes, van alles. En zondag wil ik mijn huis openstellen ook. Uh, vanaf 12 uur tot uh, zeg maar 5 uur... mogen mensen mogen dan allemaal vijf cadeautjes komen uitzoeken voor hun kindje. Voor onder de kerstboom. Voor onder de kerstboom. Ja. Hey, en uh, weten de mensen uh, jouw adres? Hoe vinden ze dat? Mijn adres? Ze kunnen via de, via de Facebook-site... dus gratis diensten, wederdiensten... kunnen ze uh, mijn adres aan, persoonlijk aan mij vragen. En ik hoop eigenlijk ook met deze oproep... dat ook mensen lid worden... En iedereen heeft een goed plekje in zijn hart. En iedereen die kan voor elkaar klaarstaan. Ook al is het het kleinste. Uh, als je buurvrouw ziek is, dan breng je ook een pannetje soep. Jootje, je had het ook nog over uh, Nutrilon en Pampers. Ja. ja, dat is een hele goede. Dank u wel dat u uh, mij dit, dit herinnert. Ik heb een uh, leuke donatie mogen krijgen. En om de mensen een beetje te ontlasten. En ook de jonge gezinnen, want dat zijn er veel natuurlijk. Um, wil ik met de mensen die het echt nodig hebben... En toch ook een leuke kerst te geven. Wil ik die pampers voor die ene week kopen? Wil ik die nutriloon kopen? Met die mensen samen. Zodat hun van het geld wat ze eigenlijk besparen dan. Dat ze daar voor zichzelf een, uh, een stukje brief van kunnen kopen. Of een, uh, ja, ja. een nou, fles even, limonade. Om daarop in te haken. Um, het plan bestaat al volgende week in de Zandvorsche Courant. En, uh, een budget kerstmenu af te drukken. Okay. Met receptures erbij. Met prijzen erbij. Dat je voor relatief weinig geld... Heerlijk kunt eten. Lekker kunt koken. En van elkaar ja. kunt genieten. Want het heeft natuurlijk een belangrijke ja. sociale functie. Ja, ook, zo dan heb je er gewoon een mooie kerst heb je een mooie kerst nou gaf jij me net al aan want als er aan jolanda ligt dan dan zou ze heel zandvoort wel naar binnen ja, willen halen dat is de kans maar echt wel <laughs> maar jij gaf al terecht aan van ja dat is natuurlijk toch een kleine beperking in de zin van wat ze kwijt kan natuurlijk een capaciteit ja, ja. Hè? want hoe zit dat hoe, hoe, ja, kijk als je nou neemt zo'n zo actie met het speelgoed ja. dat is erin even zoeken en dan gaat er weer uit Maar ja. nou, wat ze met de kerst wil Daar zitten dan 12 mensen gewoon een paar uur bij haar binnen ja en dat is maximaal twaalf. Het kan echt niet meer. Het huis is te klein voor meer personen. Neem het voor mij aan. Ja. Ik ken de situatie. Ja. Uh, ik heb zelf in de buurt gewoond. Dus ik ken het heel erg goed. En twaalf uh, mensen. En meld je aan via de Facebook pagina van Jootje Gratis Diensten en Wederdiensten. Als u onverhoopt geen pc mocht hebben. Geen computer mocht hebben. Ga naar een kennis toe. Of een vriend. Of ga naar de bibliotheek toe. En doe het daar. Ja. Laat je helpen, meld je aan en uh, ja, de, wie het eerst komt, die het eerste maalt, rolt. Ja. Toch door nou, ja, klopt. Ik, klopt. Nou hoorde ik vandaag in de media dat de paus heeft een, uh, een aantal mensen heilig verklaard, ja. waaronder uh, <lacht> waaronder moeder Theresia. En volgens mij, volgens mij, Joop, moeten wij die dame hier naast ons uh, moeten we eigenlijk ook verklaren. Ja, eigenlijk dat is... wel. Handig. Ja. <laughs> dat nee. gaat me net. Gaat me dit even. Te ver. <laughs> maar je ook, hoor hè? <laughs> Ik krijg net terecht van Imca eventjes ingefluisterd. Ja. Je kan ook de computers bij Pluspunt gebruiken. Oké. Okay, pluspunt, dat, dat heeft ook openbaar. Dat is een cultureel centrum, hè? Nee, dat is een een, een hulpcentrum, een steuncentrum voor Zandvoort. Oké. Okay. Je kan. Er is van alles en nog wat. Uh, pluspunt is in Zandvoort Noord, in Nieuw-Noord. Het ja. is uh, in het winkelcentrum Nieuw-Noord. Ja. En daar kan je voor van alles nog wat, kan je daar naartoe. Okay. De, je kan daar gewoon gezellig een kopje koffie komen drinken, maar je kan er ook naar een huisarts toe. Je kan ook uh, bloed uh, geven daar. Je kan biljarten. Um, van alles nog wat. Je kan er een cursus volgen, je kan er dansen. Dus van alles nog. Wat pluspunt Zandvoort, dat is echt een multifunctioneel gebouw wat, uh, wat ontzettend goed op plaats is daar. Fantastisch. Nou, fantastisch werk, Jolanda, Dank je dat je dat wilde Joodje. komen. Jootje. <laughs> uh, uh, Jootje. Uh, ben ik jou nog wat vergeten te vragen... Uh, wat ik jij toch nog aan de luisteraars graag kwijt wil? Want ja, ik heb je van allerlei vragen gesteld. Joop heeft even meegekletst met ons. Maar misschien zeggen je, ja, mannen, jullie zijn dit of dat vergeten. Uh, denk nee, eens... nee. Het enige wat ik wil is... alle luisteraars uh, hartstikke bedanken voor het luisteren. En een hele fijne, mooie kerst. En een heel goed uiteinde. En vooral een gezond... Nieuw, 2016. Ja, en dan... en nog even wat, als je terug willen lezen, neem dan even de krant van deze week. Dan kunnen ze alles over jou lezen, toch? Ja, ik sta in, het, in de Zandvoortse Courant en daar ben ik super trots op. En uh, handtekeningen deel ik niet uit. <laughs> nou, Jootje, uh, hartelijk dank voor je komst naar, uh, naar de ijsbaan. Naar de locatie hier die zo gezellig is. En als ik om me heen kijk, het wordt, uh, het wordt allemaal drukker en allemaal gezelliger. Mensen staan te genieten van de Gluwijnen, warme chocolade, melk, koffie, alles erop en eraan. En de, en de jeugd is heerlijk aan het schaatsen. Een fantastische sfeer hier op het plein in, in, in Zandvoort. En mede dankzij Willem Bruis, die ongetwijfeld, ik kijk even om, weer wat muziek voor ons klaar heeft staan. Ja, ik denk het wel. Nou, klaar is staan. En niet, al, klaar en niet alleen voor nu, maar ook luisteraars, want blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. Want na de klok van acht uur, dan komt er nog veel meer fantastische kerstmuziek voorbij. Nou, Willem, wat op? heb je voor ons klaarstaan? Ik heb een uh, helemaal mooi nummer klaarstaan van een Band8, maar die start ik niet eerder als dat ik van Joop een kopje koffie krijg met melk en suiker. Want dat heb ik wel verdiend, want hij doet zo lelijk tegen mij. Ja, maar de melk maken. en suiker staat er al. Waar nou, de koffie nog. In het kanetje. Doe ik wil lelijk? Nee, ik wil helemaal niet lelijk. lief. Uh. Muziek. time there's no need to be afraid at Christmas time Naast mij uh, heb ik een, een speciale gast. Hij heeft lang haar. Hij uh, heeft bruine oortjes. <laughs> en hij kan prachtig op zijn holste blaffen. En, en bijten? Hebt... Naast mij staat uh, natuurlijk uh, mijn vaste collega bij ZFM Zandvoort uh, tijdens Zandvoort Lunch. Dolly Tempierik. ik Dolly. Ja. Het is leuk dat je er ook even bent. Ja, goedenavond. Ja, leuk uh, om hier te zijn. Ja. En uh, uh, jij hebt alles met kerst. <laughs> Oh, ik vind het zo'n lekkere tijd. Oh. <laughs> nee, maar, maar, maar je, je vindt het in ieder geval gezellig genoeg om met ons hier eventjes uh, tijd door te brengen. Altijd. En heb je je hondje altijd mee? Uh, als je nee, zo... nooit. Nooit? Nee, maar ik vind het andere zo zielig dat hij vaak alleen thuis zit. Ik denk, neem hem nou een keer mee. Oké, okay, want uh, heeft hij ook nog, uh, zijn er ook nog andere hondjes in huis? Of, of misschien een poes? Nee, wel muizen. Muizen? <laughs> ja had jij een kat moeten doen? Uh, nee, ik hou niet van katten. Maar dus toen had ik me laten vertellen dat uh, terriertjes, dat zijn ook muizenjagers. Ja. Dus ik heb dit terriertje genomen. Maar wat is het nou? Zodra die muis, als ik dan ga slapen of die muis die komt de huiskamer in, dan gaat hij naar, de, naar boven ja. en dan gaat hij onder bed. Maar heb je echt last van muizen? Ja, ik heb echt last van muizen. Ja, we lopen uh, wij, muizen door muis. Wij, Ik kom natuurlijk uit Bloemendaal. Uh, en daar hebben we er ook problemen mee. En, ja. Uh, ja, af, en ja, af en toe... Ja, we vinden het eigenlijk zelf ook zielig. Want het zijn we die schattige beestjes als je ze zo... Uh, oh ja, ik, ik, ik, ik heb er geen problemen mee hoor. Maar uh, ik had verwacht dat zo'n hond ze weg zou jagen. Maar als hij weet dat er eentje rondloopt... Dan gaat hij echt boven. gaat hij onder het bed liggen. Oh. Dan kun je hem niet meer vinden. Ja. <laughs> Muizenissen. Ja. Hier op het plein het. bij... Uh, ja. De ijsbaan in Zandvoort, luisteraars. Ja. Ik ben nog steeds uh, aan het luisteren naar uh, Zandvoort draaien door. De laatste uitzending van 2015. Naast me, ik zei het net al, Dolly tempier, Dolly, hoe ga je de kerst beleven? Blijf je gewoon gezellig thuis? Ga je op pad? Uh, beide. Uh, ik ben lekker thuis. Mijn stiefmoeder komt over uit Spanje. Die logeert bij me gezellig. Uh, mijn dochters vriendin komt over uit Limburg. Komt ook logeren. Eerste kerstdag ben ik lekker bij mijn middelste kind, bij mijn dochter. Ja. Dan gaan we gezellig en dan komt mijn zoon naartoe. Hé, en, uh, hey, is en dat... hoe is het? Want uh, de, de, de, de luisteraars die het nog niet weten... gaan me niet voorstellen, want uh, je hebt het diverse malen in de uitzending al verteld. Je hebt een beroemde zoon inmiddels die met Brigitte Kaanorp optreedt. Dat is mijn kleinzoon. Dat is je kleinzoon, dat ja. neem me niet kwalijk. Uh, uh, die met Brigitte Kaanorp optreedt. Ja. Maar die moet nog een aantal malen, geloof ik. Hè? Of, of... Hij uh, moet nog vier voorstellingen doen. Hij heeft er nu twee uh, op zitten... En die zijn alle twee fantastisch verlopen. Hij heeft uh, uh, zelfs dat we, dat we naar buiten liepen bij de Schouwburg. Kreeg hij overal een uh, staande ovatie van de mensen. Mensen die handtekeningen vroegen. Ja. Het kind wist niet wat hem overkwam. En ja. hij dook steeds weg bij zijn moeder. Ja. Want hij vond het doodeng. Ja. En mijn dochter is er vanavond uh, aan het werk. Okay. zeg maar. Oh oké. Okay. Ja. Hey, en uh, uh, de voorstellingen zijn allemaal uitverkocht heb ik begrepen. Of zijn, ja. zijn er nog dagen dat je er nog wel heen kunt? Nee. Echt hele tijd uitverkocht. Alles, alles is uitverkocht. En uh, er mag misschien nog wel hier en daar eens één plaatsje zijn. Of misschien met annulering. 1 januari dan is uh, Sam weer uh, aan het spelen als uh, Taleb Kamel in zijn hoofdrol. Ja. Want ze spelen om en om in, met twee uh, uh, koppeltjes kinderen. Het nou, uh, heeft te maken gelijk. met de arbeidsinspectie. Hè? Die toezicht Ja, houdt op, ze mogen uh, natuurlijk niet elke avond. Dat zou te veel zijn. Ja. En uh, ze hebben een uh, hoofdrol en een schaduwrol. Maar ja, eigenlijk is het net zoveel. Alleen is het voordeel, als de hoofdrolspeler uitvalt, dan kan de schaduwspeler invallen. Want die is aanwezig. Ja. Dus hij heeft uh, drie keer een schaduwrol en drie keer een hoofdrol. 1 januari weer de hoofdrol. En, Ik heb en, een kaartje. En na 1 januari stopt dan de hele voorstelling? Nee, 3 januari. Oh, 3 januari ja. stopt de hele voorstelling. Ja. En, en uh, morgen ja, is de première. Uh, geschreven door Margriet Kaanorp. Uh, het verhaal is niet helemaal uh, van Margriet. Want ze heeft, eigenlijk, uh, ze heeft zich laten inspireren door de bekende uh, novellen van Charles Dickens, Scrooge en Marley. Hè? Ja, dat is een uh, traditie uh, geworden in Haarlem. Iedere twee jaar komt er een uh, voorstelling van Scrooge. Daarvoor wordt een uh, in Haarlem wonende uh, artiest gevraagd, toneelspeler. In nou, dit Eerst geval de... was het Bloemendaal eigenlijk, hè? N uh, want want door woont in ja, Bloemendaal. Ja, nou ja, goed, in de regio Kennemerland, laten uh, we ja. daarop houden. Want in eerste, de eerste uh, keer was het Erik uh, Muiswinkel. Ja. De tweede keer was het uh, Peter de Jonge met Elsje de Wijn en Joost Prinsen. Joost Prinsen natuurlijk als Haarlemmer zijnde dan. Ja. En daar heeft Lea in meegespeeld met drie rollen. En dan uh, nu Brigitte Kaandorp. En die zei, ja, hoe moet ik Scrooge spelen? Ik, er zit weinig mannelijks aan mij. Hoe ga ik dat doen? Ja. En toen heeft haar man, Jan, die heeft geopperd van... nou, uh, waarom maak je er niet twee vrouwen van? En verplaats je het hele dikkensverhaal verhaal ja. naar het hier en nu naar Bloemendaal. Er zijn dus ook eigenlijk, want dan kijk ik jou aan. Dat kunnen de luisteraars niet zien natuurlijk. Maar ik kijk jou aan. Er zijn dus ook van die gemene vrouwen die bovenop de centen zitten. Juist. Zij is zo. Dat waren ze ook alle twee. Ja. Uh, ik zal iets heel, een heel leuk accent vertellen van de voorstelling. Uh, uh, Marley, die dus al overleden is. Hè, de de vernoot van uh, Scrooge. Ja. Die uh, komt terug als geest. En uh, de vorige keer met Joost Prinsen had hij natuurlijk... Hij was geketend. Hij had zo'n bal ja. aan zijn been hangen. En als Brigitte opkomt... Dan heeft ze ook zo'n keten aan de been. En daar hangt een hele grote Louis Futon koffer aan. Die ze mee moet slepen. Nou. En daar wordt constant de hele voorstelling de draak meegestoken. gestoken. Ja, en uh, ja. het zijn echt twee enorme kakwijven. Zo ja, noemen ja, ja. ze elkaar ook. En echt met een zaggerijnige rotkop. <laughs> en, uh, nou. Het, het is gewoon van het begin tot het eind. Is het, is het lachen. Die zaal ligt constant. Maar ook huilen. Ja. Heel erg huilen. Nou ja, dat is bekend van Scrooge Marty verhaal Ja, natuurlijk. als Taleb ja. Kamel, uh, mijn, mijn kleinzoon speelt dat dus als die overlijdt. Dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar heel leuk om mee te maken. Jij zal een trotse moeder zijn of een trotse oma zijn. Oh, ik beide, beide. Ja, want dus, ja ik, heb, ik heb natuurlijk mijn dochter en mijn kleinzoon die meespelen. Dus ja, ja uh, dubbel op voor mij ja. dit keer. Als jij nou uh, uh, zou moeten kiezen uh, uh, uh, een artiest die dat uh, over twee jaar dan nou weer gaat doen heb je dan een bekende Nederlander in je vizier dat je nou die zou dat hij of zij zou dat ook wel kunnen? Ja, het, het, het, daar heb ik inderdaad eens over nagedacht. Maar het punt is natuurlijk dat het iemand uit Kennemerland moet zijn. En ja. ik weet niet precies wie er in Kennemerland woont. Wel van eentje. Dat zag ik gisteren toevallig. Dan dacht ik dat zou misschien ook heel leuk zijn. Hans Klok. Ja. Ja, die, die toopt maar. Die to is een uh, Scrooge show ja, doen. Maar weet met je wat dan het probleem is? Die toobert zo die hele schouwburg leeg. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ik denk juist dat je hele leuke dingen daarmee kunt doen. Ja, en bovendien klinkt het dan ook als een klok natuurlijk. Ook dat nog. Ja. Maar ik ik uh, ze zijn al bezig hoor met de nieuwe versie voor over twee jaar. Dus ik denk dat het al bekend is bij de Schouwburg zelf. Wie de volgende wie dat allemaal gaat, doen. gaat worden. Ja. Het is voor, voor de Haarnemse Schouwburg natuurlijk ook een fantastisch... Uh, Gelegenheid om weer lekker een volle, volle zaal te hebben of ja. is dat daar niet zo'n probleem? Want deze kaartjes zijn ook betaalbaar hè? Daar, nou, uh, 32 euro. Oh, okay. 32 euro vind ik niet betaalbaar. Oké, okay, nee, dat, dat is wat nee, aardig ik, aan de prijs. Ja, ik heb natuurlijk ook prijzen van 15 euro gehoord, maar ik dacht. Ik dacht dat was de, de try out uh, oh, tijd. Oh, oké. Okay, okay. In nou de try-out ja. waren de duurste kaarten 20 euro. Heb jij gehoord wat ze wat ze voor voor Adel betaald hebben? Sommige voor Adel, nee. Prijzen van 1400 euro per kaart. Dat is toch niet normaal? Mensen die er per se naartoe wilden in het Ziggo Dome. Het, het was geloof ik binnen een half uur nadat het bekend was dat de, dat de kaartverkoop zou beginnen. Was dat hele concert of waar, dat zijn en, misschien en, meerdere en, avonden zijn, was gewoon uitverkocht. En moeten ze er nog staan ook? Nou... <laughs> Dat neem ik niet aan. Het ja, Kijk, Adele is natuurlijk een fantastische zangeres. En een enorme artiest natuurlijk. Maar zoveel geld, daar moet, daar moet je toch wel superveen Weet je, weet je hoeveel cd'tjes je daarvan kan kopen? En dvd's? Ja. Maar oh. ik, ik, ik, ik meld dat nou. Maar in ja. de tijd dat Frank Sinatra toerde. Ja. Werden er ook gigant... Trouwens, Barbara Bedagen, Streisand, Idemito. Ja. Werden en worden er ook uh, van enorme uh, uh, bedragen betaald voor, voor artiesten om er gewoon bij te zijn. Er zijn natuurlijk mensen die... ...ook geld genoeg hebben waar dat 1400 euro is helemaal gepunt. En, en die willen dan zo'n artiest zien in de dat gewoon. Ja, ja, ja, ja, Ik denk dat ik het verkeerde vak heb gekozen. Ik, ik uh, ja, ik, ja. Oh, ik, ik krijg een seintje van de, van de techniek. We moeten onze kaken weer op elkaar. Wie denkt u wel dat u is? Ja, ja dat, nou ja, dat wel... U uh, weet. Ik, uh, ik kan er wel even iets zeggen over Adele. Ik kan zeggen dat ik met, uh, even kijken, bij, ik heb bij Adele geslapen, hè? Oh, Willem heeft bij Adele geslapen. Ja, ik zat op de rij. en rijden. zij zong meteen: To 'Make you feel my love' natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zeg, Willem, wat, wat zong ze dan? The moon is right. The spirit's up.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 Up We're here tonight And that's enough Ooh, Simply having a wonderful Christmas time. One warm December, our hearts will see a world where men are free. Mm -hmm. Someday at Christmas, there'll be no war. When we have learned what Christmas is for. When we have found what life's really worth. TV Wonder. En. Uh, de minuten tikken weg. We hebben ongeveer nog een minuutje of negen. Uh, uh, te gaan naar uh, het volgende Niels Bulletin. Hier bij CVM Zandvoort. Gaat snel, hè? Uh, en daarna gaat het allemaal beginnen, Willem, hè, toch? Ja, nou ja. Beginnen, uh, als ik warm begin, te worden, dan is het uurtje al, Willem. Dus. Ik vind het niet erg, want aanstaande woensdag. tussen 7 uur s'avonds avonds, tien uur s'avonds. de bruisende kerst, hè? Een bruisende kerst. Drie ja. uur lang kerstmuziek. En je gaat straks het volgende uur vanaf 8 tot 9 uur. Uh, ga je vast een klein voorproefje ja, een geven voorproefje, van. Een uh, beetje sol, een beetje, soul, beetje, beetje uh, reggae, uh, geen rock. Want is, is er Is er reggae kerstmuziek? Bestaat dat? Of dat bestaat? Ja. Wil jij zo'n voorproefje? Nou, ik, ik, dat, dat zou ik wel eens willen horen. Ja, reggae uh, kerstmuziek. Is dat dan ook Bob Marley die, die dat zingt? Eh, of, of, of? Uh, onder meer. Okay. O, maar ook ik, zijn zus Janni? Ik heb dat nog nooit uh, eigenlijk ervaren. Dat zou ik wel heel leuk vinden om even te horen. Ik ga vast afscheid van u nemen, luisteraars. Want ik uh, ga weer heerlijk naar het Bloemendaalse. Ik heb genoten van uh, de... Mensen hier omheen in uh, Zandvoort, de ijsbaan op het gasthuisplein, waar het nog altijd erg gezellig is om, uh, om naartoe te komen, luisteraars. Dus ik zou zeggen, kom massaal hier naar het gasthuisplein en genieten van een lekker gluwijntje, een kopje koffie, een lekkere warme chocolademelk, maar vooral veel gezelligheid. En goede muziek dankzij Willem Ruijs. Willem, ik ben nieuwsgierig, wat ga je voor ons draaien? Ik draai hem van uh, Johnny Holt, Blue Christmas. Fantastisch, fijne kerst, allemaal. You can do whatever you want at Christmas as long as it's good Well, what I say this Christmas is just do what you want, but make sure you like Ellen, do it at home. You can't be good, be careful. And make sure, sure candy candy you're good. Yeah. you. In the face if you don't shoot off. <laughs> Just <laughs> you know you get a bunch <laughs> Our cheeks are nice and rosy, and comfy and cozy are we. Let's snuggle up together like birds of a feather would be. All so right, you can guide my sleigh tonight. Oh, and all the reindeer. Love.